Die zei dat de dader in de huidige tijd nooit de doodstraf zou hebben gekregen. In België zijn extra agenten ingezet vanwege de verhoogde terreurdreiging waarvoor de VS vrijdag waarschuwde. De extra politie wordt onder meer ingezet op grote treinstations en vliegvelden. Amerika heeft onderdanen wereldwijd gewaarschuwd voor terroristische aanslagen. In de Arabische wereld heeft de VS ruim 20 ambassades gesloten. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen is uit voorzorg dicht. De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid heeft geen aanwijzingen dat de veiligheid in Nederland wordt bedreigd. In Tsjechië is een Nederlander om het leven gekomen bij een parachutesprong. De man raakte bij de landing ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Wat er precies misging is nog niet duidelijk. De man was lid van het parachutistencentrum Midden-Nederland. Volgens het centrum was hij een zeer ervaren parachutist. De politie weet wie de vermoedelijke dader is van de dodelijke schietpartij... gisteravond in Spijkenisse. De politie is een groot onderzoek begonnen en heeft een oproep gedaan... voor informatie over de verblijfplaats van de verdachte. Op een parkeerplaats in Spijkenisse werd een man van 40 van dichtbij doodgeschoten. Volgens ooggetuigen ging de dader er in een auto vandoor... nadat hij meerdere schoten had gelost. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 15 graden. Morgen vrij zonnig, dan wordt het even flink warmer...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 De lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Een nieuw voetbalseizoen, en we gaan het ook op de zondagavond helemaal anders doen. Vanaf nu kiezen we elke week een top 5 van de hoogtepunten van het sportweek -einde. En we kunnen alvast verklappen dat Ranomi Kromme bij Jojo daar natuurlijk in zit. Na nou, al het brons, blonk het goud tot de laatste dag van de WK in Barcelona. Ja, het is gelukt en uh, ik, ik kwam van goud. Het is nu gelukt. Ook drie bronzen medailles, dus vier medailles in totaal. Dat, zo vaak heb ik nog nooit uh, op podium gestaan op een wedstrijd. Dus um, ja, heel tevreden. Zometeen evalueren we het toernooi met Bob van der Tak en Jacco Verhaeren En ook motocrosser Jeffrey Hellings kan een wereldtitel vieren... Al vier races voor het einde van het seizoen... is die zeker van de winst in de mx 2 klasse Hellings is oppermachtig. Ja, 14 gp's achter elkaar. Uh, alles nog gewonnen dit jaar waar ik een deel heb genomen. Het is dus ja, gewoon uh, helemaal super. En dan tweede titel. Ja, prachtig. En het is uh, de eerste eredivisie einde. En dat bracht Feyenoord de eerste nederlaag. Pec Zwolle was met twee in te sterk. De Rotterdammers werden geveld door een man... die vorig seizoen nog aan hun kant speelde. Guillaume Fernandez. Ja, dat is een heel mooi gevoel. Uh, eerste wedstrijd voor Zwolle tegen je oude club. Scoren en de winnende, dat is uh, het mooiste wat, uh, wat je kan gebeuren op dit moment. En laten we horen van meer van Fernandez en zijn oude trainer Ronald Koeman. En onze verslaggever ter plaatse Ragnar Niemeyer. Dit allemaal en nog veel meer tot 11 uur in NMS Langs de Lijn. Maar natuurlijk, eerst het goud, want het is daar. Op de laatste dag van de WK zwemmen heeft Ranomi cromwell JoJo haar wereldtitel binnen. Op de 50 meter vrije slag was ze de beste van allemaal. De start van de race is daar. Laat Campbell niet te ver weglopen. zal het motto zijn van Kromo Ijojo, die goed gestart is. Ranomi Kromo Ijojo halverwege de race, maar daar komt Campbell door in baan 4. Kan de Nederlandse bijblijven? Het verschil is niet al te groot. En Kromo Ijojo gaat goed hoor. Kromo Ijojo gaat heel goed. Gaat hier misschien de wereldtitel pakken de laatste meters. Ranomi Kromo Ijojo houdt het vol. Ranomi Kromo Ijojo, ja, wereldkampioen! Dat was eerder op de avond en nu hebben we hem uh, live aan de telefoon... terwijl uh, de sluitingsceremonie op de achtergrond uh, gaande is in Barcelona. Bob van der Tak, dag Bob, goedenavond. Dag Robert, Drie goedenavond. Drie keer brons en nu toch goud. Uh, misschien toch een beetje onverwacht, maar we hadden het wel hard nodig. Hè? Hoe verrassend is het goud van uh, Chromo Widjojo? Ja, we hadden er eigenlijk al niet meer op gerekend. Dat klinkt misschien raar. Chromo Widjojo is natuurlijk olympisch kampioen, ook op die 50 meter vrije slag. Maar op basis van dit toernooi... Uh, was Campbell toch uh, favoriet uh, met overmacht die 100 meter vrij gewonnen. Kromo Widjojo, niet in de supervorm van Londen. En je dacht, Campbell gaat ook deze gouden medaille pakken. Maar niet dus, die was voor Kromo Widjojo. En hoe komt het dat het nu dan wel lukt? Ja, ik denk toch dat het een kwestie van inhoud is op die 100 meter vrije slag. Uh, dat, uh, dan heb je toch wat meer inhoud nodig, uh, wat meer power nog op die laatste baan. Maar 50 meter is natuurlijk gewoon... Sprinten En uh, ja, dat uh, beheerste Chromo uh, Widjojo uh, natuurlijk als geen ander. Dus uh, ja, ik denk dat je het toch in de inhoud moet zoeken. Vier medailles voor Chromo uh, Widjojo. Kunnen we daarmee zeggen dat haar uh, WK geslaagd is? Ja, toch wel uiteindelijk met die uh, wereldtitel uh, kun je dat zeker zeggen, denk ik. Op de 100 meter vrije slag kreeg ze natuurlijk echt wel een pak op de broek van Kate Campbell. En eigenlijk ook van de nummer 2 Sarah Sjeuström. Dat uh, zal er wel aan het denken zetten, uh, verwacht ik. Maar... Uh, ja, als je vier medailles pakt en uh, uiteindelijk ook nog een wereldtitel... dan uh, kun je toch wel spreken van een uh, geslaagd toernooi, vind ik. Ja, nou, straks gaan we uh, er nog uh, dieper op in. Met name op Kromo Jojo in de top 5. Laten we even naar de andere finales van vandaag kijken. De 50 meter scholslag vrouwen. Uh, met een opvallende winnaar. Ja, met uh, inderdaad een opvallende winnaar. Julia Efimova namelijk uit Rusland. En niet de houder van het wereldrecord. Ruta Melutite, die uh, zwom gisteren. In de halve finale een nieuw wereldrecord, nadat nou, Evi Mova dat trouwens in de series had gedaan. Maar uh, het was dus Evi Mova die in de finale ook weer de snelste was en dat was toch een uh, kleine verrassing. Overigens uh, Monique Nijhuis ook in die finale, maar uh, die uh, klokte een tijd van 31-31 en dat was zo'n zeventiende langzamer dan gisteren in de halve finale. Een tegenvallende tijd dus voor Nijhuis zevende plaats. Dan de 4 x uh, 100 wisselslag mannen. Uh, dat was een opvallende race, want uh, Frankrijk won, maar niet omdat ze als eerste aantikte geloof ik. Nee, zeker niet, want ze lagen straatlengte achter de Fransen op Amerika. Maar ja, dat is altijd het risico met zo'n estafette, een verkeerde overname. En het gebeurde Amerika dus. Kevin Cordes, de schoolslagzwemmer van de Amerikaanse ploeg, te vroeg het water in bij de overname. En uh, Amerika op die manier dus geen wereldkampioen, maar wel Frankrijk, dat uh, net Australië voor was. En uh, mooi succes dus uh, voor de Fransen. Camille Lacour, een van die ploegen. Die won ook nog de 50 meter rugslag. Dus die heeft er twee gouden medailles in één klap. Ja. Dan met de vrouwen, de 400 uh, wisselslag. Daar ging het wel goed, hè? Ja, daar ging het wel goed. Geen verkeerde overnames en dus een overwinning voor Amerika met een straatlengte voorsprong op Australië en Rusland. En die race betekende ook de zesde gouden medaille van Missy Franklin bij dit toernooi. En dat is toch een uh, heel aardig gemiddelde zes uit zeven. Ja, zeker. Um, dan um, uh, laten we even het hele WK even kort bij de hand nemen. Vier Nederlandse medailles. Vier keer Rommelweer Joyo. Uh, waarvan zij er één met de Estafette-ploeg haalde. Verder geen eremetaal. Wat voor conclusie moeten we daaraan verbinden? Ja, dat we toch wel erg afhankelijk zijn van Renomi kromo wi als het om medailles gaat. Nou is kromo wi natuurlijk ook een uitzonderlijke zwemster. Dus dat uh, is wel een beetje logisch. Maar ja, je hoopt toch dat ook af en toe andere zwemmers iets leuks doen. Een keer op het podium belanden. Maar uh, dat is dus op de individuele nummers uh, niet, niet gebeurd. Nee, ook niet uh, bij uh, Sebastiaan Verschuren waar toch ook wel het een en ander van werd verwacht. Ja, dat was wat mij betreft eigenlijk de grootste tegenvaller voor Nederland. Het optreden hier van Sebastiaan Verschuren. Vorig jaar heel dicht bij het podium in Londen. Hè. 800ste van het toen in de finale van de 100 meter vrije slag. Maar hier heeft hij niet één finale gezwommen. En dat is toch een, een dikke tegenvaller. En Verschuren die zal zich de komende tijd wel even gaan bezinnen, denk ik. Van hoe dit is allemaal is kunnen gebeuren. Dan zijn er verschillende mensen die zich zorgen maken over de toekomst van het Nederlandse zwemmen. Johan Kenkuis, die de analyses op televisie heeft gedaan. Um, die zegt dat ja, de WK-ploeg kleiner was dan daarvoor en er zit weinig talent achter de mensen die er nu staan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat, dat klopt wel een beetje. Hij had het ook over het niveau op het, uh, op het NK. Hè? En uh, dat, uh, dat herken ik wel, dat daar uh, de prestaties uh, toch niet altijd overhouden. Achter de topzwemmers dan. Hè? Die, die zijn natuurlijk wel gewoon goed, de mensen die hier zijn. Maar in de breedte valt het niet altijd mee. Er zijn ook nummers waar Nederland uh, al jaren gewoon geen deelnemers op heeft. Hè, op die internationale toernooien. Dus uh, ik, ik kan hem daar uh, gedeeltelijk wel in volgen. Dan, um, als we even over de Nederlanders heen kijken... wat zijn dan voor jou de namen die eruit springen, dit toernooi? Ja, toch, de jonkies. Uh, Missy Franklin, noemde ik al. Ook nog steeds een tiener, laten we dat uh, niet vergeten. En uh, ook uh, Katie Ledecky, Ruta Meilutite. Allebei 16 jaar, allebei twee wereldrecords hier gezwommen. Dat uh, springt er voor mij toch wel uit. En dat zijn zwemsters die uh, we de komende jaren... waar we ook nog veel van gaan horen. En uh, wat verder opmerkelijk was, uh, drie... Uh, Nieuwe wereldrecords op de schoolslag bij de vrouwen. Dat is uh, heel opmerkelijk wat mij betreft. Oké okay, Bob, jij gaat weer genieten van de sluitingsceremonie. Dan gaan wij ons weer even concentreren op het Nederlandse zwemmen. Je zei het al, mensen maken zich zorgen. En misschien ook wel de technisch directeur van de zwembond, Jacco Verharen. El Hombre. Ja, eerst maar eens de mannen, Chakovaren, want ja, dat werd hem niet, hè? Nee, dat klopt. Uh, ik, ik denk dat Bastiaan Leijs een goede kans had gehad op een finale. Ik denk dat Sebastiaan Verschuren een goede kans had gehad op een finale. Uh, dat is hem uh, helaas niet geworden. Wat je graag ziet, is, uh, is persoonlijke records. Nou, dat heeft er uh, voor alle drie niet ingezeten. En, uh, nou ja, dat zijn, dat zijn reflectiemomenten. Dan moet je even terug naar de tekentafel, kijken wat er allemaal is gebeurd... Het is niet zo eenvoudig. Dat, daar zal een mentaal aspect aan zitten. Daar zit een fysiek aspect aan, een technisch aspect. En dan is het tijd om je met je coach terug te trekken. Goed te evalueren. En uh, borst vooruit. En volgend jaar weer. Maar die situatie bij die mannen, ook al met de wetenschap... dat je een aantal afhakers hebt gehad met Lennart Stekelenburg en Nick Driebergen. baart het je zorgen? Nee, baart me, baart me geen zorgen. Kijk, de, de zorgen zijn niet anders dan uh, pak een B twintig jaar geleden. De reden dat ik in de rol zit waarin ik nu zit. is om talentontwikkeling, uh, met name dat aan te pakken. Uh, we hebben een fantastische structuur staan. En uh, de volgende stap die er nu aankomt. is aanvoer van talenten. Uh, want daar heeft het, zeg maar. Nou ja, dat, dat is van alle dag. Uh, daar stagneert het en daar hebben we mooie plannen voor. Want Johan Kenkhuis zei bijvoorbeeld gisteren bij Studio Sport. ja, er komt zo weinig door vanuit vereniging. Nou, dat klopt. En, uh, maar dat is nooit anders geweest. Kijk, uh, we, we, we kunnen hier ook met 20 mensen naartoe gaan. Dat maakt het aantal medailles niet meer. Uh, en dat is eigenlijk, als je naar alle Olympische Spelen kijkt, of alle WK's of alle EK's, die worden altijd gewonnen door een paar mensen. Uh, nou, die mensen die kunnen we allemaal opnoemen, volgens mij. Uh, de rest doet mee. Uh, en je hoopt van de rest dat die ook een stap kunnen maken richting finale. Vaak maken ze onderdeel van, uh, uit van een estafette. Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Dus voor ons is het gewoon zaak om rustig verder te bouwen. Maar dat gaat ongelooflijk veel tijd vergen. Mujeres. De dames, uh, ja, uh, Ranomi, ja, die prachtige gouden medaille dan natuurlijk. Maar ik denk dat het jou ook deugd zal doen dat je ziet dat Femke Heemskerk en Inge Dekker weer op de weg terug zijn. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, kijk, en dat zijn inmiddels ook gevestigde namen. Maar uh, ja, zeker iemand als Femke... Uh, was vorig jaar gewoon niet goed, dat vond ze zelf ook. Uh, en heeft de draad ongelooflijk goed opgepakt. En daar gaan we de komende jaren nog, uh, nog veel meer van genieten. Uh, Inge Dekkers staat weer op de rails, uh, maakt de stap naar Amsterdam. En die jonkies, Esmee uh, Vermeulen, Elise Bouwens? Nou, Esmee Vermeulen zeker. Hè? Dat is iemand uh, die, we, die we in de toekomst gaan terugzien. Ongelooflijk talent. Uh, heeft met name haar talent geëtaleerd in het trainingskamp, maar heeft... Een geweldige sprong al gemaakt op die 100 meter vrije slag. En daaronder, kijk we hebben een EEK gehad met Ene Kaal Stolk... die daar zilver haalt in zijn eerste jaar EEK op de 100 meter vrije slag. Dus dat is weer een man die eraan zit te komen. Uh, we hebben de EOF gehad met Iris Tjonk, medaille op de 100 terug Met Marit Steenbergen, medaille op 150 vrij. Uh, dus het is echt niet zo dat er niks aan zit te komen. Uh, maar we moeten ons niet vergelijken met landen... Waarbij uh, de ene ophoudt en de andere moeiteloze plek invult. Want dat is nog nooit zo geweest. El equipo, De ploeg. Ja, er werd wel gezegd, het is wel een hele magere ploeg waarmee uh, Oranje hier aan de start verschijnt. Hè? Uh, zie je dat ook zo? Um, ja, de ploeg is kleiner. Um, we, se we selecteren streng. Uh, dat wil zeggen, je moet de top 16 van de wereldranglijst zijn. En soms is die groep iets groter. Als die iets groter is, is dat meestal in estafette verband. Uh, deze keer is hij iets kleiner, maar nogmaals gezegd... of we er hier nu uh, 10, 20 of 30 hadden gehad, het aantal medailles blijft gelijk. Dat is altijd zo geweest en uh, natuurlijk is het wel zo. Dat is het scenario dat dat in de komende jaren moet gaan uh, veranderen. Maar komende jaren, dan denk je al snel in termijnen van 10, 15 jaar. Klinkt ongelooflijk lang in topsport, maar dan moet er echt structureel iets veranderen in de zwemsport. En die analyse, want ik heb hem gezien van Johan Kenkuis, daar ben ik het volledig mee eens. El futuro. De toekomst, Jaco, hoe zie je die in? Ja, ik zie de toekomst altijd rooskleurig in. Uh, volgens mij, uh, als je in de topsport uh, werkt... Dan, uh, dan is dat hetgene wat je moet doen. Waar wij, en dat wil ik echt benoemen, ongelooflijk goed in zijn... is als er talent is om ze dan ook naar het punt te ontwikkelen... dat ze medailles kunnen halen. Ja, en voor ons is het die talent te koesteren... En ondertussen, in het meerjarenplan, werken aan meer aanvoer van talenten. Dus ja, er is eigenlijk niks om over te somberen. Sterker nog, kan dat helemaal beter. You're my best friend. Ik zei het aan het begin van deze uitzending al. Eh, alles is anders vanavond. Op de zondagavond eh, nemen we vanaf nu het hele sportweekijnen door. Wat zijn de opmerkelijkste momenten? Wat zijn de hoogtepunten? Wie stelde teleur? We rangschikken zo een heuse top 5 van gouden medailles tot een belangrijk doelpunt op het voetbalveld. En van een wereldtitel tot een overwinning in de wielenkoers. De komende bijna 40 minuten is dit de top 5 van de zondagavond. Nummer 5. Ahead dat na 17 jaar terug is in de eredivisieploeg degradeerde 1996. Ik vond het fijn om ook weer even terug te zijn en uh, nou ja, we gaan de bus in. Terug naar Deventer. Harde muziek en dus een uh, treffer voor de thuisclub in de Galgenwaard. Utrecht Ahead wordt 1-0 na een kwartier door een rake kopbal van Dave uit 1-1. In de eerste minuut van de tweede helft bij Utrecht go Eagles. En Sander Houtkoop scoort het eerste doelpunt bij de rentree van go in de Eredivisie. Ja, we lopen terug van 5 naar 1. Dit is dus nummer 5, de terugkeer van Foukebouw in uh, Nieuw-Galgewaard. Niet bij FC Utrecht, maar als coach van Go Ahead Eagles. Naar ruim een jaar geleden werd hij ontslagen als technisch directeur bij Utrecht. De club waar hij de meeste successen boekte als trainer. En vandaag was hij dus weer terug. Beslaggever Floris van Horen was erbij. Goedemorgen, dames en heren. En heel hartelijk de welkom in dit zonovergoten. Hoe is het om hier weer terug te zijn? Nou, Gewoon uh, heel leuk. Ja. Uh, ja, je hebt hier 18 jaar lief en leed gedeeld. En, uh, ik heb hier heel veel uh, aan deze club te danken. En dan is het toch uh, bijzonder om weer, om weer terug te zijn. Van de week, vorige week ben ik hier al geweest om een wedstrijd te zien. Uh, ja, het blijft altijd een uh, fantastische club. Veel oude bekenden al gezien? Ja, heel veel. Ja. Bij aankomst en binnen. Ja, dat is altijd leuk. En een hartelijk welkom uh, van iedereen. En uh, dat doet je ook goed. Met acht, Dennis Duritz. Maar is Een groepje echte Utrecht-fans uh, die hier al jaren komen. Het is uh, vandaag de terugkeer van, uh, van Fouke Boyen. Weliswaar bij de andere partij. Maar uh, hoe kijken jullie als fans daar tegenaan? Nou, ik heb uh, geen probleem met die man eigenlijk. Ik heb ook toch wat de goede dingen hier gedaan. En daar zou hij best wel dik voor betaald zijn, denk ik. Maar ja, ik heb, ik, maar ik heb een de dochter en daar gaat hij, is hij jaren zo goed mee omgegaan. En dan deed hij nou vanmiddag deed hij dat weer. En geef, hij kende mijn dochter nog en was gelijk een handje geven. Nou, daar was ik eigenlijk wel heel content mee eigenlijk. Is hij belangrijk geweest voor de club? Nou, ik geloof het wel, ja. Ik geloof het wel. Wij kennen hem natuurlijk al van, nog wel van jaren terug. En dat, hier, daar heb zelf zien dat hij hier trainer was. Ja, ik ben best wel een sympathieke man eigenlijk wel, ja. Hij is al wel een beetje Utrecht. Ja, hij is wel een beetje populair, denk ik. Dat denk ik wel, ja. De ontvangst was heel prettig, heel plezierig. Je bent hier natuurlijk uh, ruim een jaar geleden ontslagen. Is, is dat er nog iets van oudsteer? Nou, uh, dat, heb ik wel, uh, dat heb ik wel heel lang uh, gehad. Niet naar de club, niet naar de fans, uh, ook niet naar de uh, spelersgroep of mensen waar ik mee heb gewerkt. Maar dat lag wat meer in de persoonlijke sfeer. Uh, en iedereen weet wel uh, van de hoed en de rand. Nou, dat is gezegd uh, en als het dan eenmaal is gezegd van, uh, van de ene kant, maar ook van de andere kant, want uh, ik vond ook dat ik uh, daar iets over uh, te vertellen had, nou, ja, dan is het klaar, is het over en uh, dan sluit je het af. Ik heb hier 18 jaar uh, lief en leed gedeeld, fantastische zaken, dingen meegemaakt, uh, successen gaat, maar ook ja, dieptepunten met ellende, zoals die Tomas zo en... En, uh, en natuurlijk uh, Mihai Nesu, uh, Ja, dat zijn dingen die zijn veel erger zijn dan wat ik meegemaakt heb. Harde muziek en dus een uh, treffer voor de thuisclub in de Galgenwaard. Utrecht go Ahead wordt 1-0 na een kwartier door een rake kopbal van Dave Bulthuis. De eerste keer dat uh, go Ahead gevaarlijk is in de hele wedstrijd. Komt in de eerste minuut na rust en hij zit er gelijk in ook. Utrecht go ahead, wordt 1-1. De goal komt op naam van Sander Houtkoop. van Ja, natuurlijk. Daar is Goed, Foeken. Dat was dus uh, dagje Utrecht. Ja. Uh, wat blijft nou het meest hangen? Nou, ik moet wel uh, zeggen. Uh, een hartelijk ontvangstgat. Uh, dat vond ik prettig goed gevoel van overgehouden uh, het allerbelangrijkste nog is uh, ja met name de tweede helft uh, de manier waarop we de wedstrijd uh, hebben gespeeld uh, hadden we hier ook kunnen winnen uh, maar hadden we onszelf uh, kunnen moeten belonen door kansen er ook in te schieten is er ook iets van blijdschap dat je gewoon weer trainer bent in de eredivisie ah ja absoluut absoluut uh, een tussenstapje naar belgië gemaakt bewust om het ook weer op te zoeken uh, ik, ik was er aan toe. Ik, ben niet iemand, ik, ik kan niet lang thuis zitten. Uh, ik was blij met die kans, dus ik denk, ik ga dat doen. Nou ja, ja, ik, ik heb daar best wel naar mijn zin gehad, maar ja, nu terug uh, in Nederland uh, bij Gohead. Een hele mooie club. Uh, Volksclub. Een beetje zoals Utrecht, iets kleiner. Ja, met uh, goede mensen, een goede wil. Uh, ja, ik denk van ja, dat moet ik gaan doen, terug op het veld. En uh, dat is mijn ding. Hoeken. Hoeken. hey Ad! Is Hoe zit? Is goed? Ga je nu met een grote glimlach de bus in of ga je gewoon eigenlijk op eigen kracht weg? Of even de stad nog in? Nee, nee ik, ik stap nu de bus in met een glimlach, me toch tevreden. En in Deventer stap ik weer uit. Dan gaan we even nababbelen en dan rijd ik weer terug naar Houten. En daar gaat hij. De grote bus. Van uh, Foekkebooi. Hij pakt dus een uh, punt met zijn uh, nieuwe club tegen zijn oude liefde. Het was de nummer 5 in onze top 5 van het afgelopen sportweekende. Nummer 4. De Wening heeft de Ronde van Polen gewonnen. De zesde tijd in de afsluitende tijdrit zorgde ervoor dat Wenning van de vijfde plaats... in het algemeen klassement opschoof naar de eerste plaats. Ja, het was eigenlijk, uh, eigenlijk wel een absurd zware ronde, zeg maar. Uh, die eerste twee etappes van de Italië die waren, waren echt, uh, echt lang en zwaar. En dan uh, ja, was het wel een vermoeiende ronde, dit. Wilco Kelderman heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. Ja, dit overdond het me wel een beetje. Ik heb er wel keihard voor getraind en ik had... Ja... Ik heb een beetje voor mezelf ook afgesproken om uh, ja, eindelijk een keer voor een uh, etappe zege of uh, voor een zege te gaan. En uh, ja, ik ben blij. Ja. ja, mocht u het inschakelen, u valt met uw neus in de top 5 boter. Dit is uh, nummer 4. Twee mooie Nederlandse successen op de fiets. Pieter Wenning, de beste in de ronde van Polen. En Wilco Kelderman wint zowaar de ronde van Denemarken. Beide renners hebben uh, we eerder dit week op Radio 1 gesproken, dus gaan we nu praten... Met de baas van die twee wellicht, tenminste af en toe even, de bondscoach Johan Lammers, Goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar, Hallo. wat zeggen deze prestaties? Nou ja, zeker. De prestatie van Pieter Wening, dat is natuurlijk extra speciaal, omdat het ook een World Tour uh, wedstrijd is. Dus daar staan toch uh, de allerbeste renners uh, en de allerbeste ploegen staan daar toch aan de start. En dat is uh, gewoon een knap resultaat. En zoals uh, Pieter al eerder aangaf, het, het was ook een hele zware ronde. Hè. De eerste twee etappes waren in Italië en daar was het op uh, bergoprijden. En uh, nou ja, daar heeft hij dat heel goed gedaan. Dus mm. uh, ik, ik, ik ben er uh, heel tevreden over. Je kan me voorstellen als bondscoach, uh, Wenning zei zelfs dat het absurde etappes waren in de Italiaanse Dolomieten. Mee eens? Nou, het was zwaar. Dat, dat zeker. Kijk, absurde etappe is misschien een beetje te veel gezegd... maar het was lastig, zwaar. En de, de, de weersomstandigheden, het was ook heel warm. Ja, dat maakt natuurlijk wel lastig. Maar uh, goed, ze zijn op zich wel goed getraind... dus ze kunnen dat ook wel aan. Maar als ik u zo wil praten... dan schat u de prestatie van Wenning hoger in dan die van Kelderman? Ja, dat klopt. Het is toch zo dat er is onder een Polen een World Tour wedstrijd... waarbij dus alle World Tour ploegen aan de start staan. Die moeten daar verplicht aan deelnemen. En uh, de Inmark is net een categorie daaronder. En uh, daar staan toch nog iets mindere renners uh, soms aan de start. Hm. Er zijn andere ploegen die ook daaraan deelnemen als bijvoorbeeld alle World Tour teams. Hm. Maar er zijn ook zeker een aantal World Tour teams die, uh, die daar ook aan deelnemen. Uh, Wenning die rijdt bij uh, Orica Green Edge, Australische ploeg. Uh, heeft ja. dat misschien wel tot gevolg dat we hem een klein beetje uit het oog zijn verloren? Nou ja, ik niet in ieder geval. Maar het, het, is nou, het, het grote oor, publiek dat... misschien wel, kan ik me voorstellen. Maar hij ja. is wel de laatste die ja. een toeretappe heeft gewonnen. Uh, ja. rit in, de, rit in de Giro. Ja, nee zeker. Uh, het was wel, hij heeft dit seizoen wel een heel goed seizoen gereden. In ieder geval... Pieter is ook natuurlijk geen veel winnaar. Maar hij heeft al een aantal uh, mooie dingen laten zien. Hè? Met name in de Giro en ook uh, in een aantal klassiekers. En uh, nou ja, dat is ook de reden waarom ik me uiteindelijk ook al uh, voorgeselecteerd heb voor het wereldkampioenschap. Ja. Uh, Wilke Kelderman, 22 rijdt voor Belkin. Uh, ja. is, hij, is hij te typeren? Nou ja, hij is nog volop in ontwikkeling. En het is natuurlijk wel een van de uh, ja, grote talenten die we in Nederland hebben. En uh, nou, goed, uh, ik denk dat er, uh, dat hij zijn mogelijkheden allemaal nog gaan moeten onderzoeken van wat hij allemaal precies kan. Maar hij heeft uh, dit jaar een uitstekende Giro gereden. En, uh, nou ja, en dan nu winnen in zo'n uh, wedstrijd als de Ronde van Denemarken, ja, dat is geweldig. Ja, u, u, zei al, uh, u had ze al uh, geselecteerd voor het WK, vooruitziende blik. Uh, ja. Wat voor rol kunnen zij spelen op het WK eind september in Italië? Nou, exact wat voor rol, dat, dat weet ik nog niet precies. Maar dat, daar gaan we het ook nog wel over hebben. Heb je hebt toch wel een dus, idee, uh, denk ik, of niet? Ja, ik heb natuurlijk al wel een idee, want anders had ik ze niet geselecteerd. Ga zeggen, ja. Uh, dus, uh, ja. Dus? Ja, uh, ik denk, ja. Nee, nee goed, die rol, die in principe wordt dat een, een beschermde rennerrol. Dus, uh, en, en uh, ja, goed, ik heb daarnaast uh, uh, Pieter en uh, Wilco ook uh, Bouke natuurlijk geselecteerd. Die uh, eigenlijk de beoogde kopman is voor, uh, voor 2K. Hmm. Dus Bouke wordt de kopman en uh, uh, Kelderman en Weding krijgen een beschermde status, om maar zo te zeggen. Ja, maar ja. dat zal ook zeker het geval zijn voor uh, Robert Geesink en, uh, en voor Laurens de Dam. Ja, dan is eigenlijk iedereen uh, heeft een beschermende rol. Wat houdt het eigenlijk in als je een beschermende rol hebt? Nou ja, goed, kijk, het, het draait toch uiteindelijk om de finale, hè, waar het uiteindelijk uh, gereden moet worden... En uh, wat dat betreft. Uh, uh, kijk, in principe is het wel zo dat de kopman uiteindelijk het resultaat moet halen. Maar de beschermde rol is. ook die renners uh, in het begin van de wedstrijd. zich toch ook rustig moeten houden. En eventueel ja, in de finale toch de aanvallen moeten, uh, uh, ja. moeten doen. Een soort van op backup op het moment tot... dat. Ja, een soort op van de... backup als het, als het met de kopman niet lukt. Daar komt het eigenlijk op neer. Om, onder andere, ja. Ja, ja. ja, ja. Maar dat hij ja, de... kan rijden met, met ze, dus uh, dat kan een aanval zijn, maar het kan ook een verdediging zijn. Ja, duidelijk. Uh, slotvraag, verbinding wordt ook wat slecht. Is er nog nieuws rond de WK-selectie? We hebben nu Kelderman, ja. Wening, Mollema, Geesink en Ten Tendam. Uh, zijn er nog een paar andere jongens? Ja, zitten? nee, nou goed, uh, uh, begin september, dan, uh, dan maak ik de definitieve selectie bekend. En het zou kunnen dat ik over een paar weken alweer een aantal uh, renners zal aanwijzen. Ja, daar valt nu nog niet veel over te zeggen. Nee, niet op dit moment. Nee, snap ik. Goed, nou, uh, heel veel wijsheid richting het WK. Dank u vriendelijk. Dank voor u Dat ja. was uh, Johan Goed. Lammerts, de bondscoach uh, van de wielrenners. Dat was uh, nummer vier in onze top vijf. Hoe logisch, zometeen nummer drie. Oh, wow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 En de veer, we zitten in de top 5. We hebben 5 en 4 gehad op 5 Foekenboy en op 4 Wilco Kelderman en Pieter Wening. Nummer 3. En dan gaat hij het bord zien met één. Laatste ronde gaat hij nu in. Langs het gedeelte waar heel veel Nederlanders al klaarstaan. Om dadelijk dat feest met hem te gaan vieren. Ze hebben allemaal al oranje t-shirts aangedaan. Met de tekst erop: Herlings, midden de Kern. Daar zijn de eerste champagnestralen van zijn teamgenoten. En dan moet hij een interview gaan houden met iemand van de televisie die daar staat. Maar hij heeft echt alleen maar champagne op dit moment in zijn ogen. Voor de tweede keer wereldkampioen in de mx 2 klas. Ja, openmachtig was hij en hoe motocrosser Jeffrey Herlings op drie. Hij won 26 manches in de MX2-klasse dit seizoen. Alleen in Brazilië en Zweden lukte het hem door een val niet om de heat te winnen. De overwinning in Tsjechië is een 14e Grand Prix zeg op een rij. En dat is een aanscheping van zijn eigen record. Al vier races voor het einde van het seizoen leverde het Her uh, Jeffrey Hellings zijn tweede wereldtitel op. Hij gaf reacties natuurlijk nadat hij de champagne uit zijn ogen had gevreven Hebben even wat antwoorden van hem op een rijtje gezet. Ja, het is gewoon een geweldig gevoel natuurlijk. We hebben er hard voor gewerkt met het hele team. Niet alleen ik, nee. we zijn hier met een heel groot team. En alle mensen rondom, rondom mij hebben heel hard gewerkt voor AVD. En ja, 14 gp's achter elkaar. Alles nog gewonnen dit jaar waar ik een deel heb genomen. Dus ja, gewoon helemaal super. En dan tweede titel. Ja, prachtig. Ja, mijn team is denk ik een van de beste in de paddock. Red Bull KTM en uh, zonder die mensen had ik het nooit kunnen doen. Uh, ik beschik over een van de beste motorfietsen hier op het, op het parcours. Dus uh, ja, zonder dit team had ik het nooit niet kunnen doen. Ja, ik heb er wel momenten gehad dat ik mijn tanden op elkaar moest zetten. Wel, wat moeilijke GP's gekundig jaar, vooral in Italië en in Frankrijk en zo uh, Waar ik met heel veel pijn moest, uh, moest deelnemen. Maar uh, beste van gemaakt. Daar ook gewonnen. Ook, uh, niet fit was. En ja, over het hele jaar gezien was ik gewoon de sterkste. En uh, ja, het is gewoon prachtig om uh, ja, dit, dit te hebben gewonnen. Tweede titel. Uh, voor op, zoals het moment eruit ziet. Uh, gaan we gewoon de, de laatste GP's op een MX1 mo uh, MX2 motorfiets uh, uh, van start. Uh, veel mensen uh, vroeg al MX1, MX2. Maar uh, zoals het nu eruit nou uitziet. Ga ik de rest van de op de MX2 motorfiets afmaken. Voor 100% zeker blijf ik gewoon een MX2. Dus daarom ga ik deze laatste GP's op de MX2 motorfiets uh, uitrijden. Goed, dat was Jeffrey Hellings die we hoorden, de wereldkampioen. We hebben nu contact met een voormalig wereldkampioen motocross. Dave Strijbos. goedenavond. Goedenavond. Ja, waar ben je? Ja, wij zitten lekker terug uh, vanaf uh, jacksonville weer naar huis toe. Hè? We hebben mooie, de mooie uh, Grand Prix mee mogen maken dat uh, Herlings weer als tweede keer uh, wereldkampioen is geworden. Ja, we hoorden net al zeggen dat het een goede atmosfeer was, uh, dat er veel Nederlanders waren. W waren er inderdaad veel Nederlanders, veel fans? Ja, wat ik heb kunnen zien waren er redelijk wel wat Nederlanders. Maar ik had toch wat meer, uh, toch wat meer, meer Nederlanders verwacht hier uh, in de vakantietijd. Hoe was het om een wereldkampioen te zien worden? Ja, hij zei zelf dat uh, voor ons was het natuurlijk, uh, ja, best wel leuk natuurlijk. Maar ja, hij heeft dit jaar heel, veel, heel weinig tegenstand gehad. Dus uh, hij zei zelf ook van uh, zijn tweede wereldtitel dit jaar was niet zo emotioneel als de eerste, zei hij. Ja. Dus uh, uh, ja, zeker omdat hij heel weinig tegenstand heeft gehad. Het is natuurlijk een hele andere tijd. Maar hoe zie jij hem ten opzichte van jou als motorcorsor? Ja, ik weet natuurlijk uh, heel goed wat hij er allemaal voor moet laten. En, uh, en dat die jongen gewoon uh, dag en nacht traint. En uh, ja, 110 mee bezig is met zijn sport. En uh, ja, goed, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hij heeft altijd het doel voor ogen gehad om wereldkampioen te worden. Ja. En uh, aangezien zijn klasse... Zijn talent. En ja, het, het goede materiaal. Dus uh, nou, ik wil nog wel zien in uh, volgend jaar wie uh, bij hem in de buurt kan komen. Ik ben benieuwd. Ja, dan, want hij rijdt weer, dat zei hij net, hij rijdt weer in de MX2-klasse. Wordt dat dan niet een beetje saai? Voor ons wel, of voor mij wel, moet ik zeggen. Want het uh, ja, is nooit natuurlijk voorgekomen dat iemand uh, 13 of 14 Grand Prix achter elkaar wint. En misschien zo door, het wint, is allemaal achter elkaar dit jaar. Ja. ja dus dat is wel uniek, natuurlijk. Ja, en is dat goed voor zijn ontwikkeling? Um, ja, kijk, zijn niveau is, is, is zo hoog ja, dat niemand anders aan zijn niveau kan tippen op dit moment. Dus hij, hij zal het niet erg vinden, natuurlijk. Nee, maar als je, je zegt net zelf ook: van ja, je wil steeds beter worden en beter worden en beter worden. Als hij uh, met twee vingers in zijn neus en, en één hand uh, aan het stuur uh, uh -huh. wereldkampioen wordt... dan wordt hij er niet veel beter van, denk ik? Nee, oké. Okay, maar ja, goed. Ik zeg al, zijn niveau is zo hoog... Uh, ja, dat, dat iemand anders eerst moet proberen om bij hem in de buurt te komen. Is het voor hem aan te bevelen om naar een andere klasse over te stappen? Uh, uh, ja, als, als ze meer strijd willen zien, zou je naar de MXC moeten gaan, maar... Ja, goed, hij is, hij is nog jong, hè, dus hij heeft nog heel veel jaren te gaan. Dus, um, ja, goed. Het is wel verstandiger om, om, om zeker nog een jaar in MX2 te blijven. Ja. Heb je hem gesproken? Ja. En wat heb je gezegd? Natuurlijk, gefeliciteerd, uiteraard. En, uh, ja, gewoon dat, dat, dat toch wel, uh, hij zei zelf ook dat het uh, allemaal vrij makkelijk is gegaan. Maar ja, dat hebben we ook wel gezien als je, als je met 30, 40 seconden voorsprong wint. Ja, dan is het niveau uh, wat erachter komt toch wel uh, iets lager. Ja. Nou, um, uh, vriendelijk bedankt. Hoe lang is de reis nog naar huis? Uh, ik verwacht uh, een uurtje of vijf. Oh. Nog een uurtje of vijf? Of ben je om vijf uur thuis? Ja, nu, nu, nog, nu nog vijf uur. Hè? We zijn vrij lang gebleven daar. Oh, oké. Okay. Nou. Dus we hebben even, uh, ja, even de huldigingen zo meegemaakt. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, rij voorzichtig. Ja. Dag. Oké, okay, dank je. Dag. Nummer 2. Hij is gevaarlijk. Al uh, pakt hij niet altijd met de goede beslissing uit. Maar nu wel. En een goal. Van de Paul Matthäus Dries. En er staat toevallig Schaken. En die komt van dichtbij 1-1 in. Ja, uh, zeker een uh, droomscenario. Als je kijkt uh, wie in blessure-tijd uh, de winnende goal maakt. Dus uh, ja, hier zijn we natuurlijk heel tevreden uh, mee. Uh. De vrij. Wenson. Fernandes. Doet hij het dan? Fernandes! Ja! De nummer 2 van onze top 5 dit week en een droomscenario eh, noemde Zwolle trainer Ron Janssen. Guillaume Fernandez werd afgelopen zomer overbodig verklaard bij Feyenoord. Met het eerste competitieduel mocht hij zijn gram halen als speler van Zwolle. En dat lukte dus. Ja, dat is een heel mooi gevoel. Uh, eerste wedstrijd voor Zwolle tegen je oude club. Scoren en de winnende. dat is uh, het mooiste wat je, wat je kan gebeuren op dit moment. Je begon op de bank. Uh, logisch omdat je nog niet helemaal zo fit bent als je wilt. Of in ieder geval nog niet lang genoeg meegetraind hebt met het team. Ja, klopt. Ik ben uh, pas twee weken hier. en Eigenlijk ook twee weken pas met een groep trainen Want daarvoor bij Feyenoord uh, heb ik niet getraind. Dus uh, ja, dan is het uh, moeilijk om dan 90 minuten te spelen. En uh, de trainer had al heel vroeg gecommuniceerd. En ik wist waar ik aan toe was. En uh, ja, het was... Uh, de 20 minuten die ik kreeg, uh, ja, waren goed. Je zat natuurlijk wel te dromen van die invalbeurten. Je dacht van, ja als ik erin kom, dan wie weet, wie weet. Ja, nee, zeker. Ik je, je ben daar wel een beetje mee bezig, maar... Op zich niet de goal, maar weer op het feit dat we 1-0 voor stonden en uh, ja, die we proberen vast te houden. Ja, dan komt uh, Ruben die dan met een kopbal 1-1 maakt. Dan hoop je toch dat, uh, ja, dat, uh, dat je toch nog een punt hier houdt. Want we waren een beetje twee gedachten aan het hikken of doorgaan of uh, het vasthouden. En uh, zij gingen 1-1 spelen waardoor er meer ruimte komt. En ja, dan uh, hebben wij spelers die voorheen best wel gevaarlijk zijn. Ja, dat is gebleken. Wat gebeurt er bij die goal? Um, ja, volgens mij was het een wel normale aanval over de grond. En uiteindelijk komt hij bij Benson en ik coach hem aan van, uh, ja, leg hem terug. En de vrij was links voor me en ja, ik, ik ga naar rechts en ik schiet hem, uh, ja, diagonaal laag over de grond. Langs uh, met de oud-tiergenoot Mulder. Nou, um, je hebt het vaker gedaan, hè, tegen je oude werkgever? Ja, klopt. Tegen, uh, uh, met Feyenoord tegen Excelsior, met Feyenoord tegen Ado en nu met Zwolle tegen Feyenoord. Dus, uh, Ze hadden het kunnen weten. Ja, ik had het volgens mij ook vorige week gezegd in een interview in de VI, dus... Uh, hij ja, zal het kunnen weten, ja. Ja, Guillaume Fernandes. Hij zei tegen Arno van Meulen. Voor hemzelf was het niet meer dan logisch dat hij scoorde. Nou, laten we eens kijken hoe feyenoord en Ronald de Boer erover denkt. Dat zijn ploeg geveld wordt uitgerekend door een speler die moest vertrekken. Ja, oké. Okay. prachtig voor die jongen. Uh, hij heeft een nieuwe toekomst. Uh, die was er niet meer bij ons. Maar hij is voor ons pijnlijk. Maar uh, ja, oké. Okay. Uh, voor hem is het een prachtige dag zo. Natuurlijk kun je altijd verliezen van teams als Zwolle. Ik heb altijd het gevoel, je moet dan wel zien dat Feyenoord individueel meer kwaliteit heeft dan Zwolle. Ook dat zag ik dus niet. Nee, dat klopt. Dat, ja, dat, uh, dat is een pijnlijke constatering. En, uh, en, en de kwaliteit uh, voldoet aan zoveel facetten. Ik vond ons ook uh, minder agressief. nou uh, ja, dat, dat verbaast me dan. We spelen de eerste wedstrijd van het seizoen. We weten allemaal uh, wat voor stappen willen we maken. En we weten ook waar het aan schort. En toch gebeurt het. En, en dat is extra pijnlijk. Grote kater. Uh, wat moet ermee gebeuren? Niks. Het is vroeg in het seizoen. Uh, het is pijnlijk in de eerste wedstrijd. Want je wil goed, uh, goed starten in het seizoen. En uh, nou ja, het is uh, teleurstelling verwerken. En volgende week Twente. En, uh, meer kunnen we op dit moment niet doen. Ja, Contact met uh, Rachna Niemeij. Wist jij al dat uh, Ronald de Boer nieuwe trainer was van Feyenoord? Uh... Nee, ik hoorde het je volgens mij net zeggen. Ja. Of als ik die kater had en ik was Koeman, dan zou ik denken een glas erin. En dat verzacht die kater vanzelf wel. Oh, ja, ik bedoel de Koeman. Sorry, excuse ja, uh, voor, voor alle Twitter berichten weer. Mensen Deze ook kan ja. Zeg, um, Ragnar, je was uh, in Zwolle. Uh, Koeman noemde het uh, pijnlijk dat Fernandez uh, scoorde. W wat, uh, wat ging er mis bij Feyenoord in die slotfase? Wat Was jouw analyse? Nou ja, hij was met name, ik denk dat hij ook wel een klein beetje Martens Innie wilde ontzien. Want die speelde in het hart van de verdediging. Matthijssen zat vanmiddag op de bank. Toch ja, Joris Matthijssen is toch een behoorlijk grote meneer. Zeker ook met zijn Nederlands helftalverleden. Uh, ja, dat gaat erg makkelijk. De manier waarop die wordt ja, uitgespeeld op de rand van strafschopgebied. Maar eigenlijk gaat de vrij met een kopduel daar een paar tellen voor al in de fout. En die kreeg op de persconferentie met name uh, toch wel onderuit de zak van Koeman. Uh, niet meedogenloos genoeg, niet... De echte wil om te winnen uitstralen. Uh, te vaak een foutje maken, een beetje zoals de boer. Nou goed, u deed het geloof ik vaak in het begin. Dit was dan vlak aan het einde. Maar mm. ja, niet meedogenloos genoeg. En dan toch uh, je de kaas van het brood laten eten. Slecht verdedigend werk uh, om het uh, ja, onder een paraplu te vatten. Ja. De, in de voorbeschouwingen hadden we het erover dat uh, Feyenoord gegroeid is. Ze zijn ja, verder het hele elftal is bij elkaar gebleven. Daar is niets van gebleken. Is zijn ze dan gewoon nou niet, ja. niet gegroeid? Of? Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel erg snel, hè? want de, is, of de competitie is één wedstrijd oud. Maar goed, kijk een wedstrijd tegen Dordrecht die niet goed verliep. Uh, Verona, promovendus in de Serie A laatst, toch ook een, een kleine nederlaag. Gebrek aan creativiteit heet dat dan. Middenvelders die een, een paas kunnen versturen, een opening kunnen forceren in hun eentje eigenlijk. Ja, Die spelers heeft Feyenoord uh, misschien niet genoeg of niet in, in de mate die Feyenoord graag zou willen. Uh, dus de resultaten waren al een beetje wisselend. En uh, ja, dat komt vanmiddag dan tot een soort van eruptie die vol in de spotlight staat. Dat geldt dan wat minder voor zo'n potje tegen Dordrecht of een wedstrijd ergens in de Bergen in uh, Italië. Maar uh, het zat er natuurlijk wel al een klein beetje aan te komen dat Feyenoord toch een moeilijk scorende ploeg is met weinig creativiteit. Dat bleek ja. vanmiddag dus ook wel weer. Ja, want de komende weken worden ook niet eenvoudig, geloof ik. Nee, het nee, nee. Twente, maar thuis. Twinten, ja. Ja, twente thuis en dan Ajax Feyenoord. Nou is het niet zo dat ze naar Enschede moeten. Want Feyenoord ontvangt dan in de Kuip de ploeg uit Enschede. Maar het zal je toch gebeuren dat je dan wel twee keer uit moet spelen. Nou ja, er zou drie keer achter elkaar zijn. Maar ja, uh, ja je zou natuurlijk uh, twente moet ook wat laten zien. Dat was ik gisteren ook, het was een beetje hetzelfde verhaal als bij Feyenoord. Uh, ook te weinig gebracht, te weinig laten zien. Uh, die ploeg zal ook wat willen laten zien. En Ajax Feyenoord is normaal gesproken toch ook een, een kluifje. Dus uh, de druk, ja, voor zover aanwezig. Het is natuurlijk een beetje moeilijk 34 wedstrijden, je hebt er één gehad. Maar je zou kunnen redeneren, er zit toch wel wat druk op. Hè? Want eigenlijk zie je ook wel aan Koeman... ik was vrijdag ook bij die persconferentie in Rotterdam... Hij wil het niet echt uitspreken. Ze gaan dan voor het hoogste. Dus als je dan zegt, nou ja, oké, okay, het hoogste, dat is de ambitie. Dus dat is het landskampioenschap. Nee, mm. Mm. dan begrijp je het verkeerd. Maar het is wel de, de ambitie om eerste of in ieder geval het hoogste te halen. Ja. Ze zitten daar zelf ook een beetje mee in hun maag. En wie weet, nog even dat erover. Ge, ja, misschien denken spelers dan ook wel. Hè, van van oké, okay, als wij lekker meedraaien, zoals de afgelopen jaren, tweede, derde... is het misschien ook wel goed. En misschien moet er ook wel eens een keer iemand durven zeggen... we gaan het doen, we gaan ervoor. Ja, nou is het ja. zo dat... We in deze top 5-pack Feyenoord op nummer 2 hebben... vanwege het verlies van Feyenoord. Maar dan is er altijd <laughs> iemand die wint. Dus tot slot nog even. Um, uh, laten we niet vergeten dat Zwolle het gewoon goed heeft gedaan, toch? Ja, ik vind dat je moet oppassen nu om Zwolle ook heel groot te maken. Hè, want Zwolle heeft toch ook wel hele grote delen van de wedstrijd ook. Ja. Uh, het grootste gedeelte van de wedstrijd ook uh, uh, t, uh, niet heel erg goed gedaan. Ze hebben wel gedomineerd. En dus ik maak gewoon het verhaal van Ragnar even af. Ze hebben het eigenlijk best goed gedaan. Maar ook zij krijgen het in de competitie wel moeilijk. Ik hoop dat dat een beetje de samenvatting was van, uh, van Ragnar Nima. Het is uh, bijna tien voor elf. We hebben van de top 5 er nu vier gehad. Dan is het uh, logisch geredeneerd zo dat we er nog één te gaan hebben. En dat klopt ook. Zometeen dus de nummer één. Dat doen we na deze. Klinkt al wat ouder en dat klopt ook. Van Telemaas en Rescue Me. Tellebas en uh, Rescue Me. We zitten in de top 5. Op 5 hadden we Foeka Boy vanwege zijn uh, geslaagde rantreê als uh, trainer van de tegenstander in uh, De Galgewaard. Wilco Kelderman, Pieter Wening deden het goed als wielrenners in Denemarken en in Polen. Jeffrey Hellings, wereldkampioen MX2. En de verrassing in het uh, voetbalweekeinde, natuurlijk PEC tegen Feyenoord. De nummer 1 in onze top 5 van dit sportweekijnde. Een van de twee wereldkampioenen van deze zondag. Nummer 1. Ze heeft er al drie gewonnen, drie medailles, maar drie keer bronzen en een andere kleur zou ook wel eens leuk zijn. De start van de race is daar. Laat Campbell niet te ver weglopen. Zal het motto zijn van Chromo Jojo. Die goed gestart is. Ranomi Chromo Jojo. Halverwege de race. Maar daar komt Campbell door in baan 4. Kan de Nederlandse bijblijven? Het verschil is niet al te groot. Ja, ik heb ook even moeten wachten. En nu eindelijk uh, kunnen exploderen. En uh, dat is wel mooi. En Chromo Jojo gaat goed hoor. Chromo Jojo gaat heel goed. Gaat hier misschien de wereldtitel pakken. De laatste meter Ranomi Nomi, Jojo. Houdt het vol. Ranomi Chromo Jojo. Ja. Wereldkampioen. Ja, wat was het mooi. En terecht op één dit sportweekend. En natuurlijk op de slotdag van de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona... pakten ze dus toch nog goud. Ranomi Kromowidjojo is werelds beste op de 50 meter vrije slag. En natuurlijk was onze verslaggever Edwin Cornelissen... er op de laatste en succesvolste dag van het toernooi opnieuw bij. De spotlights gaan aan en op de grote schermen verschijnt het Women's 50 Meter Freestyle. De countdown voor een volgepakt Palau St. Jordi. En er worden de zwemsters één voor één voorgesteld. En als laatste, degene die op de middelste startblokken staan, de snelste uit de kwalificaties. Er komt samen Renault Micron, Jojo. Oranje Jekkaan, Ze zwaait even naar het publiek. Uh, ik was heel gefocust, maar wel eigenlijk uh, redelijk ontspannen. Ik had er heel veel zin in. En, uh... en daar haar rivalen. Het stapblok blok naast haar. Kate Campbell uit Australië. En Campbell is ook gezien haar tijd van 24-19 in de halve finale de te kloppen vrouw. Ja, ik dacht het is nu of nooit. En, uh... Mijn eigen ding blijven doen. In de 50 kijk ik sowieso niet naar anderen. Als je bezig bent in de 50 met wat er om je heen gebeurd, ja, dan heb je de race al verloren. Het oranje badpak met de zwarte muts. Tegenover het zwarte pak met de gele muts. Campbell gaat staan op het blok. Chromi Jojo staat al klaar. En daar staan ze op het startblok. Hey. Het startblok uh, te ingedoken. Heel lang onder water gezwommen. Daar gaat Kroon Misschien op weg naar een wereldtitel hier in Barcelona. De start is goed. Uh, Ranomi was echt beter uit de start. Ze zon, uh, echt een wereldstart. Uh, heel goed. Echt op het juiste moment ook de best mogelijke start geleverd. En daarop had ze eigenlijk de voorsprong te pakken. En zwemmen was uh, gewoon echt solide en sterk. Ze heeft een lichte voorsprong ten opzichte van Campbell. En uh, ergens uh, voor halve halvewege één keer geademd. Chromovic Jojo, het zit erin. Chromovic wordt dit de wereldtitel? Daar ziet het wel naar uit. Chromovic wint. En uh, toen zo hard mogelijk uh, gas gegeven en uh, zo snel mogelijk aangetikt. Kunst bij de finish is hem op, uh, ja, met, op een, met een, als het ware een lange arm aan te tikken. En als je je arm buigt, dan moet je eigenlijk langer door zijn voordat je bij de finish bent. En dat deed ze vorig jaar en nu kwam ze gewoon beter uit. Ranomi Chromovic pakt hier de wereldtitel in Barcelona. En 24.05 is een schitterende tijd. Ja, dan duurt het altijd een paar seconden voordat ik mijn naam zie. En dit keer gelukkig een eender achter. Wat betekent deze plak nou voor jou? Ja, het is heel mooi ja, dat ik uh, in het uh, na-Olympisch jaar goud pak. Dus echt de snelste ben. In zeker een ontzettend sterk veld. Uh, misschien nog wel sterker dan vorig jaar. Dus, um... Ja, het is ontzettend fijn om te weten dat ik nog steeds euh, nou ja, kan zwemmen. Het geeft ook veel vertrouwen en euh, motivatie voor de komende jaren. Ja, in de hele vanaf de 100 vrij, vanaf, nou, met name gisteren het stukje, die, die 50 vrij halve finales, die had ik gezien, geanalyseerd. En dan zie je, dan zie je dat er ruimte er zit. En als ik ook zie hoe zij dan ja, determined is om daar een, het maximale uit te halen, dan had ik daar heel veel vertrouwen in. Valt er voor jou een last van je schouders met deze gouden plak? Um, nee, um, het is natuurlijk wel de ultieme beloning na het Olympisch jaar, maar het is heel anders dan vorig jaar. Eigenlijk was het vorig jaar een soort van, uh, ja, misschien bijna opluchting dat ik goud haalde, want ik kwam daar echt voor goud en niets anders dan, dan Olympische kampioen worden. De druk die je zelf eigenlijk had opgelegd? Zeker, en, en dit jaar wil je natuurlijk voor niets minder dan goud komen, alleen ja, was het net wat anders met de andere voorbereidingen en, uh... Maar goed, als je hier komt en denkt van nee, ik zie wel hoe het gaat, dan, dan wil je geen goud. Dus uh, die focus was wel en uh, ja, dat is wel echt een heel mooi uh, einde van een goed toernooi. Campbell, geklopt, schitterend gedaan door die 22-jarige Nederlandse. Ja, is hij straks uh, fijn, uh, eindelijk op het podium met uh, Wilhelmus meezingen. Hoe was het uh, Wilhelmus, Ranomi? Fijn, dat deed me denken aan precies een jaar geleden en uh, ook op 4 augustus en uh, met dezelfde tijd. Dus uh, het was heel fijn. Iedereen staat, het Wilhelmus klinkt. En zo wordt het voor Nederland een prachtige van een slotdag in het Palau Sant Jordi in Barcelona. En een mooi einde van onze eerste top 5. Die gaat u, als het goed is, iedere zondagavond horen. Top 5 van de twee enden. Goed, tot zover NOS Langs de Lijn. U hoort ons uh, tune zometeen met het oog op morgen met Tom van Dijk. Huh? John Jansen van Galen presenteert, toch? Dat klopt, maar Tom van Hek zit er straks wel in... om te vertellen hoe het was om, als de voetbalcompetitie begint... eens een keer niet langs de lijn te presenteren. Dat zometeen in het oog. Daar wens ik u heel veel plezier mee. Wat mij betreft tot morgenavond en een heel fijne nacht. Dag.